7 uur. Het NOS-journaal. Doorald Megens. Man met onderbroekbom blijkt spion voor CIA. CDA'ers moeten stoppen met elkaar bekritiseren over PVV-verleden, zegt Henk Bleker. En de cultuurkaart is voorlopig gered. De aanslag met een onderbroekbom die begin deze maand werd vereideld... is voorkomen dankzij een infiltrant, dat zeggen autoriteiten in Jemen en Amerika. De man werkte voor de CIA en de Saoedische geheime dienst. Hij was in hun opdracht geïnfiltreerd in Al-Qaeda in Jemen. De man moest informatie verzamelen over een nieuw type bom dat de terreurorganisatie had ontworpen. In de onderbroekbom zitten geen metalen onderdelen en daardoor kan die makkelijk worden meegesmokkeld aan boord van een vliegtuig. De spion nam de bom mee en gaf hem af aan buitenlandse inlichtingendiensten. De FBI onderzoekt het explosief. Gisteren werd bekend dat Al-Qaeda begin deze maand een aanslag met de onderbroekbom wilde plegen. De veiligheidsdiensten maakte het nieuws pas gisteren bekend... omdat ze bang waren dat Al-Qaeda wraak zou nemen op de infiltrant en zijn gezin. Kandidaatlijsttrekker voor het CDA Bleker vindt dat zijn partijgenoten... elkaar niet de maat moeten nemen over de samenwerking met de PVV. In Paul Witteman reageerde hij op een waarschuwing van CDA-prominent Klink. Die zei in de NRC dat de kandidaatlijsttrekkers van Haarsma Buma... Spies en Bleker kwetsbaar zijn... Volgens Klink zullen tegenstanders hen steeds confronteren... met hun steun voor de samenwerking met de PVV. Bleker zegt dat iedereen in de partij gelijk is... nadat 68 procent van de CDA's op het congres destijds... akkoord ging met de gedoogcoalitie. coalitie. Je kunt nu niet die 68 procent opzadelen... met het gevoel dat ze er niet meer helemaal bij horen, zei Bleker. De Eerste Kamer heeft de nieuwe telecommunicatiewet aangenomen. Daarin is onder meer de netneutraliteit geregeld... wat betekent dat internetaanbieders al het internetverkeer gelijk moeten behandelen. De discussie over netneutraliteit laaide vorig jaar op... toen KPN geld wilde vragen voor het gebruik van de berichtendienst WhatsApp. Volgens de nieuwe wet is zoiets niet langer toegestaan. Ook mogen internetaanbieders websites niet blokkeren. De christelijke partijen hadden dat liever anders gezien... Zij vinden dat providers websites op verzoek van klanten moeten kunnen filteren op bijvoorbeeld ideologische gronden. Minister Verhagen zegde een nieuw wetsvoorstel toe om filteren toe te staan als internetabonnees expliciet toestemming geven. Nederland is het eerste land in Europa en na Chili het tweede ter wereld dat netneutraliteit in de wet heeft opgenomen. De cultuurkaart is voorlopig gered. Met de kaart kunnen middelbare scholieren goedkoper naar bijvoorbeeld een museum of een theater. De kaart, met een tegoed van 15 euro, zou door bezuinigingen worden afgeschaft. Maar mede-initiatiefnemer Cultureel Jongerenpaspoort... heeft genoeg fondsen gevonden om de kaart in ieder geval... het komende schooljaar te laten voortbestaan. CEP heeft met een aantal scholen een fonds opgezet... waaraan ook private partijen en vermogensfondsen meedoen. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat controleren... of transportbedrijven genoeg doen om de risico's van agressie en geweld... tegen vrachtwagenchauffeurs te verkleinen. Korte lontjes van andere weggebruikers leiden geregeld tot agressie, geweld of gevaarlijke situaties. De inspectie gaat daarom langs bij bijvoorbeeld distributiecentra en supermarkten om te kijken of aanvullende maatregelen nodig zijn. Met name locaties in binnensteden worden bezocht. Daar komen agressie en geweld het vaakst voor. Uit cijfers van Transport en Logistiek Nederland van vorig jaar blijkt dat de helft van de vrachtwagenchauffeurs te maken heeft met agressie. In 30% van die gevallen is ook sprake van fysiek geweld. Joran van der Sloot vecht zijn uitlevering aan de Verenigde Staten aan... heeft zijn advocaat gezegd. Van der Sloot zit in Peru een straf uit van 28 jaar... voor de moord op Stefanie Flores. Als hij daar blijft, wordt hij mogelijk na 9 jaar vervroegd vrijgelaten. Een veroordeling in Amerika kan daar een stokje voor steken... zegt zijn advocaat. Van der Sloot wordt in Amerika verdacht van afpersing en fraude. Hij zou de moeder van de verdwenen Natalie Holloway... in ruil voor 25.000 dollar vertellen... waar het lichaam van het vermiste meisje ligt. De familie betaalde een deel van het bedrag... Maar van de sloot zou zich niet aan zijn woord hebben gehouden. De Italiaanse eigenaar van de Costa Concordia... heeft ruim 2 miljoen euro schadevergoeding betaald... aan 235 Franse passagiers van het schip. De rederij heeft 9000 euro per persoon overgemaakt. De Costa Concordia kapseisde half januari bij het eilandje Giglio. 32 opvarenden kwamen om het leven. Met de kleine 200 andere Franse opvarenden was al een regeling getroffen... in ruil waarvoor ze afzien van juridische stappen. Het weer vanochtend in het hele land stevige buien, soms met onweer. Vanmiddag minder buien, maar helemaal droog wordt het niet. 15 graden is het langs de noordkust, 20 graden in het zuidoosten van het land. Morgen nog iets warmer, maar smiddags volgen dan weer regen en onweersbuien en wordt het koeler. ABB ah, Verkeersinformatie. Een kapotte vrachtwagen ten zuiden van Utrecht op de A2. Vanuit Den Bosch naar Utrecht staat de dus Seculemborg en even Everdingen. Daardoor 5 kilometer file. De ook is dicht. Voor de rest niet zo heel veel opvallende files. Er staan er inmiddels negen en ze staan vooral in de Randstad. De Ring van Rotterdam, de A20, is wel wat extra vertraging vanuit Gouda bij Rotterdam-Krooswijk, 3 kilometer. Daar blokkeert de kapotte auto de rechte rijstrook. Het treinverkeer ligt stil tussen Elst en Tiel vanwege een stroomstoring. De vertraging loopt daarop tot meer dan een uur. Mag ik u eens vragen? Wat doet uw verzekeringsmaatschappij voor u?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 Maar waar het ons om gaat is dat u zo het best kunt ervaren... wat de voordelen zijn van beleggen bij Horneman bankiers Meer niet. Ga daarom naar gratisaandeel.nl. Vanavond in Karo's Oog in Oog. De Napoleon van Vlachtwedde. Henk Bleker, kandidaat voor het lijsttrekkerschap van het CDA. Eerlijk, helder Henk. Dat is een slogan. Maar hoe eerlijk en helder is hij eigenlijk? Henk Bleker, vanavond in Oog in Oog, vijf voor half tien bij de KRO op Nederland 2. Ga nu naar gratisaandeel.nl voor een gratis aandeel. Het NOS Radio 1 Journal Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. We hebben straks voor u de cijfers van ING en spreken erover met de topman van de bank, Jan Homme. Gelijk maar eens vragen hoe de verhoogde bankenbelasting die aanstaande is bij Homme valt. Eerst naar een vrij spectaculair spionageverhaal. Want de tweede onderbroekbom waarmee een aanslag gepleegd had moeten worden op een vliegtuig... is onderschept met behulp van een dubbelagent. De eerste keer dat een dergelijk explosief werd gebruikt was in 2009 met kerst. In dat vliegtuig waar die Nederlandse passagiers zich op de terrorist stortte, u weet nog wel. Ja, die bom kwam aan boord en vloog dus van Amsterdam naar Detroit. En gelukkig kwam die niet tot explosie. Een tweede onderbroekbom is zelfs niet in het vliegtuig gekomen, dankzij spectaculair inlichtingenwerk. Correspondent Wessel de Jong in Washington, wat is inmiddels bekend over deze undercover operatie? Het is echt een hele spionage geweest die zich afgelopen maand heeft afgespeeld op het Arabisch Schiereiland. Het is een heel vergaande infiltratieoperatie geweest, waarbij gebruik is gemaakt van een Saoedische dubbelagent. En je weet veel Al-Qaeda-leden hebben een Saoedische achtergrond, vandaar dat dat werkt. Nou, die agent die stond in nauw contact met de CIA, werd niet gerund door de CIA, werd gerund door de Saoedische Veiligheids, uh, Veiligheidsdienst. En die agent die deed zich voor als een, een welwillende zelf. Uh, zelfmoord, terrorist. En zo heeft hij die bom los weten te krijgen. dus kunnen afleveren bij de CIA uiteindelijk. Ja, dat klinkt als een spectaculaire actie, maar ook een gevaarlijke operatie. Je ja, ja, en vooral een hele gevaarlijke operatie natuurlijk voor die agent zelf. En daarom baalden de veiligheidsdiensten en ook de politici hier er zo van... dat die hele operatie gisteren uitkwam. En dat bracht ook niet zozeer die operatie in gevaar, want die was al afgerond. Maar vooral natuurlijk het leven van die agent en zijn familieleden... Nou, die zijn inmiddels ondergebracht op een, op een veilige plek. Ja, hoe dit allemaal zo heeft kunnen uitkomen, dat is nog een raadsel. Vandaag is hij wel in Washington geopperd dat het toch door de Obama-administratie is gekomen, dat hij graag wilde laten zien hoe scherp en hoe slim ze zijn. Nou, dat moet nog allemaal duidelijk worden, maar uh, dat moet nog allemaal blijken of dat ook echt zo uh, geweest is. Maar daarover is zeker nog het laatste woord niet gezegd in Washington. En waar één onderbroekbom is, zijn er meer, Wessel. Wat gaat de Geheime Dienst nou doen? Ja, die, die dreiging lijkt toch nog niet weg. Die bom die wordt nu op dit moment uh, wordt die geanalyseerd hier in een laboratorium in de buurt uh, van basis hier in uh, Virginia, in Quantico. En van die bom is nu toch al wel gezegd dat die dermate geavanceerd was. Dat het toch waarschijnlijk wel door veiligheidspoortjes en door scanners heen had kunnen komen. Nou, op zich was natuurlijk al langer bekend dat er zoiets zat aan te komen. Dus heel stilzwijgend, stilletjes zijn afgelopen tijd uh, de veiligheidsmaatregelen op vliegvelden zijn opgevoerd. En dat gebeurde dus niet zo op zich een in de boestijd met allerlei oranje en gele codes, maar dus heel stilletjes. Iedereen was op zijn hoede. Ja, maar goed, er zijn mensen die dit bedacht hebben. En die, ja, die zijn er nog steeds lijkt mij. Dus hoe groot is de kans dat dit opnieuw gebeurt? Nou ja, het is in ieder geval toch wel een hele succesvolle operatie geweest, uh, kun je zeggen. De, de, de planners van deze hele aanslag, de mannen die die geleiden, uh, die zijn in ieder geval omgebracht. Die dubbelagent had heel veel informatie uh, over ze verzameld. En uh, die, uh, die, die planners die zijn toen omgebracht met een aantal drones, met van die onbe onbemande vliegtuigjes. Waarschijnlijk is dat ergens in Saudi-Arabië gebeurd. Maar belangrijker nog voor de Amerikanen is dat ook uh, de leider van de organisatie die deze, deze aanslag plende, die ACAP. Uh, ook de leider van die organisatie, daar had die agent ook heel veel informatie over verzameld. Die is ook omgebracht met een drone. En dat was helemaal interessant voor de Amerikanen. was namelijk dezelfde man die in 2000 de aanslag pleegde op een Amerikaans oorlogsschip. De USS Cole, die lag toen in Aden, in Jemen lag die voor anker. En bij die aanslag kwamen toen 17 militairen om het leven. Dus je begrijpt, de Amerikanen zijn hier uh, ja, zeer mee, mee, mee ingenomen dat ze door deze organisatie een derde zware klap hebben kunnen toedienen. Maar goed, de man die de bom heeft gemaakt, die is nog steeds uh, op vrije voeten. Dus de dreigingen, de Amerikanen zullen op hun hoede blijven. Oké, okay. dankjewel. Wessel de Jong vanuit Washington. Er is nog steeds veel onduidelijkheid over het lot van de Nederlander Sjaak Rijken. Die werd november vorig jaar ontvoerd in Timbuktu, in het noorden van Mali. Correspondent Kurt Lindeyer sprak in de Malinese hoofdstad Bamako... met de eigenaar van het hotel waar Sjaak Rijken verbleef... voordat hij naar Timbuktu afreisde. Die eigenaar weet wel meer, maar wil ook anoniem blijven. U bent de eigenaar van het hotel waar Sjaak Rijken logeerde. Waarom heeft u hem in november laten gaan naar Timbuktu? Het was toen toch al heel onveilig? Well, yeah, I mean we were we were led to believe by by the Malian authorities that uh, everything was being done to make make the place a safe place to visit. Both both for um local Malians and also for tourists alike. Wij hebben de indruk gekregen van de van de Malinese autoriteiten toen dat de situatie onder controle was en dat het veilig was om naar Timboek toe te gaan. En daarom kon ik niet anders doen dan uh, hem naar Timboek toe uh, laten gaan. Maar nu terugkijkend ja. Dat is, uh, dat is, uh, dat is niet, uh, niet juist geweest. Since then we've discovered that yeah, we were very, very wrong. So, as far as I, like I said, as far as I was concerned, we were comfortable sending people there. En even myself, I was happy to go there. Ik voelde me niet uh, bezwaard door mensen die kant uit te sturen. Want er werd ons heel duidelijk verteld dat al die toeristenplaatsen veilig waren. En dat uh, daar geen gevaar bestond voor toeristen. Dus ook voor Sjaak Rijken niet. Ik was zelf ook naar Timboek toe gegaan in die tijd. Hoeveel mensen zijn er nu gekaapt in de regio? Oh, many. I mean, uh, Zeker meer dan tien mensen in uh, in de regio zijn nu gekidnapt. More than ten people. Er wordt heel veel geld gevraagd hè voor dit soort uh, kidnappings. Yeah, definitely. Um, they took some guys uh, from uh, Niger in 2010. And uh, they're asking maybe up to 70 million euros we are we are hearing. So a crazy amount of money. Yeah. Wauw, er zijn in Niger-buurland uh, mensen uh, gekidnapt en daar moet 80 miljoen uh, dollar voor worden uh, betaald. Dat zijn wel mensen van een groot Frans bedrijf, maar toch, het gaat om gigantisch hoge bedragen. Het is eigenlijk een bedrag dat niet te betalen valt. Hè, voor een uh, individuele to uh, toerist, voor een familie van een toerist. Ja, yeah, I mean it would depend on the individual, but I don't know anyone that can pay that, that's for sure. You know, they're, they're relying on companies or they're relying on governments. Ja, een individueel kan dat niet betalen, kan alleen een regering of een bedrijf uh, betalen, dat kan de familie van Sjaak Rijken zeker niet opbrengen. Dat soort uh, bedragen. Nu ligt het uh, toerisme natuurlijk helemaal op zijn gat. Hè? Na de coup d'état en het inna de inname door rebellen van het noorden. Yes, definitely. Um, you still see the occasional person coming through Bamako, but it's only to get to somewhere else. Coming from Senegal to go to Burkina Faso or, or vice versa. As far as travelling in the north, no one in their right mind would be up there at the moment. I mean. De regering is niet in controle van het noorden. So. Iedereen die verstand heeft, die gaat nu niet meer naar het noorden toe. Er komen nu nog wel eens wat mensen hier in Bamako langs op weg naar andere doelen, bestemmingen in Afrika. Maar niemand gaat meer naar het noorden toe. Wat betekent dat voor uw business? U zit hier sinds 2009, blijft u? No. Nee, ik blijf hier niet. Misschien als de situatie stabiliseert, kom ik ooit weer terug. Maar voorlopig sluit ik de deuren. Zo ING baas Jan Homme met nieuwe kwartaalcijfers. Zijn niet altijd best, hoort u zo meer over. Eerst naar René Passet voor de verkeersinformatie Vertel hij. 40 kilometer staat er Lara. Op de A2 zat meer vertraging vanochtend van Den Bosch naar Utrecht. Want daar blokkeert een kapotte vrachtwagen bij Everding en de ook. Het gevolg is 5 kilometer file. En we zien de file op de A9 gestaag groeien van Alkmaar naar Amstelveen. Er staat nu tussen Beverwijk en het Raasdorp 5 kilometer file. Het staat wel echt stil daar. Gisteren groeide die file uit tot 15 kilometer uiteindelijk. En dat heeft te maken met werkzaamheden op een uh, provinciale weg die er vlak naast ligt. De, de oude Schipholweg, zeg maar. Dus vandaar dat die file gisteren veel langer was. Het treinverkeer tussen Elst en Thiel ligt stil. vanwege een stroomstoring. Volgens ProRail kan de vertraging daar oplopen tot meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-Journal. met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, Bank en verzekeraar ING heeft zojuist de resultaten. over de eerste drie maanden gepresenteerd. De netto-winst komt uit op 680 miljoen euro. en dat is de helft minder. dan een jaar geleden. Bestuursvoorzitter van ING, Jan Homme. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er het eerste kwartaal misgegaan, meneer Homme? Nou, uh, ik denk niet zo heel veel. Uh, als u door de cijfers heen kijkt, dan ziet u dat wij een behoorlijk netto resultaat geproduceerd hebben. Maar dat er wat hedging uh, losses geboekt zijn in voornamelijk in Amerika, maar ook in het verzekeringsbedrijf in Nederland. Wat zijn dat? Hedging losses? Nou, dat zijn wij, wij zorgen dat ons kapitaal door de volatiliteit van markten niet wordt aangetast. En dan moet je de, uh, als je daar dus uh, contracten op afsluit om dat kapitaal af te dekken dan lopen die contracten qua resultaat door de resultatenrekening... maar de bijschrijving bij het kapitaal... die zie je niet door de resultatenrekening gaan. En dat is wat verwarrend, zeker op een vroege ochtend als deze. Mm -hmm. Maar het betekent wel dat wij ons kapitaal goed beschermd hebben. Maar het en... betekent ook dat uh, u zegt... er beweegt veel, de markt is volatiel... u probeert uh, de bank daartegen te beschermen... maar dat is een, een lastige situatie waarin de bank verkeert. Nou... Ja natuurlijk, die, het zou makkelijker zijn als de markten wat minder, wat minder beweeglijk waren en wat, wat meer richting hadden. Uh, maar als ik kijk naar de resultaten van de bank, dan denk ik dat hij het goed gedaan heeft. Die heeft een uh, voorbelastingresultaat van meer dan 1,1 miljard gemaakt. Uh, daar zit dan ook nog uh, uh, verliezen op uh, het uh, meerwaard worden van onze eigen schuld. Dat is ook weer een kronkel in de accounting van 300 miljoen. Als ik dat erbij tel, dan kom ik op 1,5 miljard. Dus ik vind dat dat heel goed gedraaid heeft. Maar dat afdekken, meneer Homme, is dat, was dat eenmalig? Bent u nu in dat opzicht van die, ja, die, die wat mindere producten... bent u daar nu veilig? Nee, nee, nee. nee. nee. Het afdekken is een regelmatig proces. Hè. Dat doe je dus om, om de schommelingen in de markt om die op te vangen. En dat het geen impact heeft op je eigen kapitaal. Op het vermogen wat je nodig hebt om als bank of als verzekeringsbedrijf te kunnen werken. En, en die afdekking loopt door de resultatenrekening... terwijl de bijschrijving van het kapitaal eh, niet door de resultatenrekening loopt. Dat is een verwarring in, in accounting, het is helaas zo... maar eh, als u naar de kapitaalcijfers kijkt... dan ziet u dat wij ons eigen kapitaal... en dat heet dan kort hiervan ratio in de bank... verhoogd hebben naar 10,9%. Dat is een behoorlijke stijging... vergeleken met de 9,6% die we hadden aan het eind van het jaar. Dat betekent dus dat we dus onze buffers goed hebben opgebouwd... Uh, en daardoor een sterker bank geworden zijn. Ja, buffers, die ook, dat wordt ook van u verwacht hè, door strengere kapitaaleisen. Um, merkt u om u heen dat um, het guur weer is buiten? Dat de economie inzakken in Nederland, in, in de rest van Europa... en dat er nu weer onrust aan het ontstaan is, bijvoorbeeld rond Griekenland? Ja, als ik naar buiten kijk is het zeker vuur. Ja, zeker nu hè? Maar, ja. Maar uh, als ik kijk naar de economische, uh, ja, het economische stelsel in, in Europa op het moment... staat onder, onder druk grote spanning. Uh, de Griekse verkiezingen uh, zijn natuurlijk uh, grote verwarring op dit moment daar... wat er gaat gebeuren. Uh, Spanje, de, de, de real estate business in Spanje, uh, de vastgoedmarkt in Spanje... staat onder druk met wat banken die geherkapitaliseerd moeten worden. Uh -huh. Ja, dat geeft spanning in de euro... Um, en die vertaalt zich natuurlijk heel snel uh, op het terrein van financiële markten. Dat hebt u de afgelopen week kunnen zien. Kortom, meneer Homme, u moet voorzichtig zijn en u geeft het zelf al aan. We moeten afdekken, buffers op peil houden of zelfs ze versterken. Komt u dan toe aan het terugbetalen van de staatssteun, U moet nog 3 miljard euro terugbetalen. U wilde dat misschien in mei wel doen. Gaat dat lukken? Nou, ik, ik wil dus heel graag de staat heel snel terugbetalen. Um, en daar zijn we druk mee doende om dat te doen. Er zijn een paar omstandigheden. We moeten het zodanig doen dat we dat in overeenstemming doen met de Staten, met de Europese Commissie in Brussel. En dat we dat doen, rekening houden met nieuwe eisen van kapitaal en met omstandigheden van de markten. Ja, dat alles nemen we mee. Maar we zijn uh, heel erg gebrand op het snel terug kunnen betalen van de Nederlandse Staten. Maar, gaat u dat nu doen? Want het klinkt een beetje alsnog niet. Nou, ik kan daar weinig van zeggen, omdat we dus in discussie zijn met, met uh, de Nederlandse Staten. Met de Europese Commissie gaan we discussies hebben. En ik denk dat het beter is om die even af te wachten voordat we daar definitief over zijn. Misschien wilt u ook wel even wachten uh, hoe het afloopt met de bankenbelasting, of niet? Want die gaat waarschijnlijk, als we uit moeten gaan van het akkoord dat door uh, de wandelgangen coalitie is gesmeed, gaat waarschijnlijk naar 600 miljoen euro. Maar er gaan ook al stemmen op in de Tweede Kamer dat het misschien wel naar 1 miljard euro gaat. Misschien wilt u wel even wachten met uh, de afsbetalingen. Van die steun? Nou, ik vind het buitengewoon onverstandig wat er gebeurt met die bankenbelasting. Uh, je haalt kapitaal weg uit de sector, niet alleen bij ING, maar ook bij de andere banken. Op het moment dat banken meer kapitaal nodig hebben. En dat betekent dat je dus uh, op een andere manier kapitaal moet gaan vinden of dat je minder aan leningen kunt doen. En dat heeft op dit moment, met de economie die we nu hebben in Nederland, is dat geen goede zaak. Dus Huh. Ik, ik vind dat de bankenbelasting herzien zou moeten worden. Econoom Ivo Arnold zegt erover, nou, de sector moet iets zo piepen. Die kan nog veel efficiënter werken en er zit heel wat vet op de botten. En dit is beter dan een uh, verhoging van de BTW. Ja, dat is zijn mening, die, uh, die mening van mij uit de sector. En ik ben niet alleen. Ik denk dat iedereen in de sector dezelfde mening is toegedaan. Uh, dat in een tijd waar je, dus, waar je dus buffers moet opbouwen en kapitaal moet opbouwen, haal je kapitaal weg. En op dat moment betekent dat dat je dus de economie geen dienst bewijst. Want dan kun je minder leningen maken of je moet de kosten gaan doorberekenen aan de economie. En dan heb je hetzelfde probleem. Hm. Aan de andere kant, meneer Homme, effect daarvan zijn. U geeft dat al aan. Het heeft effecten voor de kredietverlening. Zou het niet goed zijn als Nederland wat minder gaat lenen? Ja, zeker. Kijk, als je dus kijkt naar de hypotheekportefeuille, dan zou het goed zijn als daar wat meer afschrijvingen of afbetalingen op zouden komen. Dat vindt u wel een goede maatregel die ja, nee, dat de coalitie duidelijk. voorstelt. Ja, nee, duidelijk. Ik denk dat de hele woningmarkt, dus niet alleen de hypotheekrente, maar ik denk dat je naar de hele woningmarkt moet kijken, zowel naar de koopmarkt als naar de huurmarkt. En dat je ook naar het hele belastingstelsel daaromheen moet kijken en dan een, een effectievere manier om om te gaan met de hypotheekrente en. Het is daar een onderdeel van. Uh, maar ook het hele afbetalingsproces van de hypotheken, denk ik, moet, uh, moet worden meegenomen. Ja. De Koenders-coalitie die vandaag weer gaat praten, heeft u gehoord, meneer Homme? Hartelijk dank voor uw toelichting. Geweldig, dank u wel. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is acht minuten voor half acht. Wij gaan door naar de cultuurkaart, want die is gered. De kaart waarmee middelbare scholieren goedkoper een culturele instelling kunnen bezoeken. De kaart zal worden wegbezuinigd, maar mede-initiatiefnemer CJP bedacht een list. Walter Groene, directeur van CJP. Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel eens, wat heeft u bedacht? Ja, we hebben uh, met, met alle betrokken partijen, scholen, culturele instellingen... goed nagedacht over uh, hoe we de cultuurkaart kunnen redden. En we zijn erop uitgekomen dat het te belangrijk is... om dit instrument uit onze handen te laten vallen. Het is een instrument waar jongeren mee cultuur kunnen bezoeken... maar vooral ook dat, hoe scholen zijn, de culturele activiteit van jongeren financieren. En we hebben een list bedacht. We hebben een nieuw fonds in het leven geroepen. Geen traditioneel vermogensfonds waar al geld in zit... maar een vermogensfonds waar uh, geld in wordt gevormd in de loop van het jaar. Door welke partijen? Uh, door, eigenlijk er zitten vier pijlers onder. Het allereerste pijler is dat de cultuurkaart ook korting geeft... bij commerciële partijen. Zo kunnen uh, cultuurkaarthouders goedkoper bijvoorbeeld sportartikelen kopen. En zodra ze uh, dus een sportartikel kopen... gaat een, gedeelte, een klein percentage van de omzet gaat in het fonds. En dat is redelijk onorthodox... Uh, om zo ons onderwijs te financieren. Maar het is wel een goede maatregel, omdat dat nu al gebeurt. Een tweede is, is dat we de aanvragen hebben lopen... bij een aantal culturele vermogensfondsen. De traditionele culturele vermogensfondsen. En uh, die zien er veelbelovend uit. Dus een tweede pijler onder het verhaal. Dan hebben we private vermogenspartijen gevonden... die ze hebben gezegd, wij vinden dit een goed idee en we staan garant... En ook de culturele instellingen gaan een gedeelte van de, van, van de kosten van de cultuurkaart mee betalen. Omdat het voor hen uh, zo belangrijk is dat de vraag. Uh, vanuit de scholen voor culturele activiteit, dat die niet wegvalt. Dat zij bereid zijn ook om een gedeelte van, uh, van de kosten op hun uh, schouders te nemen. Ja. Dus we gaan de lasten eerlijk verdelen. Ook de scholen zullen een bijdrage moeten betalen. Dus uh, met uh, uh, gemeenschappelijke schouders zetten we uh, uh, de cultuurkaart voort. Nou, meneer Groen, u heeft gedaan wat het uh, kabinet, nu dimissionair, uh, uh, heeft beoogd: hè? bezuinigen op cultuur en dan moet men creatief worden, zelf geld gaan zoeken. Het is u gelukt. U heeft geen subsidie meer nodig in de toekomst? Nee, ik vind, We hebben de schouders eronder gezet omdat het moet. We kunnen, we kunnen dit niet uit onze handen laten vallen. Daarvoor is de culturele uh, vorming van jonge mensen veel te belangrijk. Het is ook gewoon een verplicht onderdeel uh, binnen het voortgezet onderwijs. Uh, wij nemen onze verantwoordelijkheid, maar het is ook een taak natuurlijk van de Rijksoverheid om daar iets aan te doen. Er wordt helemaal niets meer gedaan. Hè, voor kinderen boven de twaalf jaar, voor, voor jongeren boven de twaalf jaar trekt de overheid uh, zijn handen ervan af. Dus u vindt echt dat dat weer veranderd moet worden? Ja, dat, dat, dat, dat moet echt veranderd worden. En uh, dit is ook meteen een oproep aan het, aan het kabinet of het toekomstige kabinet en de regering of de, de toekomstige regeringspartij, laat ik het zo zeggen, om hun uh, om handtekening eronder te zetten. En vergeet niet, we hebben een motie in de Kamer aangenomen gekregen eind november, Kamerbreed met uitzondering van één partij. En die zegt, uh, uh, CEP, ga zo door, ga zo verder, want cultuur-educatie is belangrijk voor jongere mensen tussen 12 en 18. Maar goed, ik vind dat dat niet alleen uh, met woorden moet blijven. We hebben overigens het kabinet ook nog een aantal dingen gevraagd. Hè. We hebben gezegd van wij gaan, wij gaan geld regelen, maar dan moeten we ook iets regelen. Een btw-vrijstelling hebben we bijvoorbeeld gevraagd. En we hebben ook gezegd tegen de staatssecretaris: uh, uh, zet ook je handtekening onder dit plan, zodat we dit gemeenschappelijk ook naar het onderwijs kunnen brengen. Dus wij wachten ook af hoe de demissionaire staatssecretaris en de Tweede Kamer uh, ja. nu invulling geven aan hun eigen belofte. Goed. Walter Groene, directeur van de CJP, dank u wel. Graag gedaan. Het is vier minuten voor half acht. We gaan eens eventjes naar Amsterdam. Concertgebouw. Marno Remmers. Kijk, dat is ook wakker worden ochtends hè? Mm. We hadden natuurlijk een enorme klap op een pauk kunnen geven. Nee. Pauk hoort niet bij het slagwerk, hè? Nee, dat is een uh, uh, andere wereld in het symfonieorkest. Het zijn natuurlijk onze gewaardeerde collega's. Maar historisch gezien was de... Paukenist de eerste die in het orkest kwam, rond 1700. En wij kwamen pas veel later. En toen had hij zijn baan en zijn plekje al. Dus de Paukenist speelt in het symfonieorkest. Nooit slagwerk en andersom. Herman Rikke gaat dus wel degelijk mee. Hij is één van de drie slagwerkers in een team van 120 mensen. Maar hij heeft wel de meeste bagage. Hoewel, het is heel grappig, want dan denk je... ja, er moeten hele grote trommels mee, xylofoon, marimba... Maar er moet ook mee, dan gaat er een la open. Een blikken kikkertje. We zien een toetertje, die was ook leuk. Wat ja, is dat voor iets? Dit is een ocarina. En dat hebben we laatst nog in het uh, uh, pianoconcert van Ligeti moeten spelen. Het is een blauw... Ja, een balletje lijkt het wel, hè? Het is van uh, uh, uh, gebakken, hoe heet dat? Ja, hoe van klei gemaakt? Ook, hoe zo? klinkt hij? Ja... En zo, en zo komen de blokfluitlessen van mijn tante van vroeger ook nog voor pas. <lacht> Belletjes, eh, scheidsrechtersfluitjes, kastanjettes. Dat hoort allemaal bij slagwerk. <klaar> Waar zit hij in? Nou, dit is wel voor hele speciaal. Dit is de la van de speciale effecten. Er zitten zelfs nagelborsteltjes in. Ja, dat zijn allemaal effecten ja. waar je af en toe over snaren heen moet strijken. Ja, het mooiste slaan we over, want er staan hier twee doden. Gaan zelfs, je kan zelfs pistolen meenemen. Als een een klein pistooltje is het. Als dat zou moeten, dat is dan in deze toenees toevallig niet het geval, maar dan kunnen we dat uh, ja. bij ons hebben. Ik kan me voorstellen dat dat toch een probleempje wordt richting Zuid-Afrika of. Uh... Of Oost-Europa. Ik denk dat er dan wel iets uit te leggen valt, ja. Misschien moeten we dan maar een videoopname van het stuk meenemen... dat ze het echt zien dat we het ook echt gebruiken daarvoor. Koninklijk Concertgebouw, kerst, 125 jaar. Daarom uh, in 2013 een uitgebreide tournee... met dus voor het eerst Zuid-Afrika en ook Australië lang van huis... en spelen in beroemde zalen. Ja, dat is een, een, ook een leuk voordeel van uh, tournees maken natuurlijk... dat je ten eerste op die plekken komt, maar ook vaak in zalen speelt... die legendarisch zijn. Bijvoorbeeld, ik noem bijvoorbeeld in New York de Carnegie Hall. Ja, dat is een plek met, net als hier, ons eigen huis natuurlijk, het concertgebouw. Een plek met zoveel historie. En dat is altijd heel bijzonder om daar te spelen. Ja. Mogen we nog één laatste slag? De gong misschien. Voor iedereen die langzaam maar mooi wakker wil worden, daar komt hij. Hij is in C? In C. De afdeling Azië, zal ik maar zeggen. Daar komt hij. Mooi feest, Paul. Ja, en je gaat maar één keer met pensioen. En veel vrije tijd, hè? Plannen genoeg, Stanley.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 Master de Cloud met HP en CIMAC. Ga naar cimac.com cloud. Radio 1 Het NOS-journaal. Onderbroekbom, terrorist, blijkt spion... en controles op agressie tegen vrachtwagenchauffeurs. Goedemorgen, half acht is het, ik ben Dorald Megens. De aanslag met een onderbroekbom die begin deze maand werd vereideld... is voorkomen dankzij een infiltrant, dat zeggen autoriteiten in Jemen en Amerika. De man was in opdracht van de CIA en de Saoedische geheime dienst... geïnfiltreerd in Al-Qaeda in Jemen. Knap werk, zegt het Witte Huis. Het is be able to om yourself off als een Al-Qaeda-terrorist uh, To the terrorists, when in fact you're working for a US intelligence agency. De spion moest informatie verzamelen over een nieuwe bom die Al-Qaeda heeft ontworpen. Hij gaf die mee aan de buitenlandse inlichtingendiensten. Correspondent Wessel de Jong. Van die bom is nu toch al wel gezegd dat hij dermate geavanceerd was. Dat het toch waarschijnlijk wel door veiligheidspoortjes en door scanners heen had kunnen komen. Nou, op zich was natuurlijk al langer bekend dat er zoiets zat aan te komen. Dus heel stilzwijgend, stilletjes zijn afgelopen tijd de, de veiligheidsmaatregelen op vliegvelden zijn opgevoerd. En dat gebeurde dus niet zo opzichtig als dus in de bush met allerlei oranje en gele codes, maar dus heel stilletjes. Iedereen was op zijn hoede. Wessel de Jong. De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat controleren of transportbedrijven genoeg doen om risico's van agressie tegen vrachtwagenchauffeurs te verkleinen. Korte lontjes leiden geregeld tot agressie, geweld of gevaarlijke situaties. Ook deze chauffeur maakte dat mee. Verschillende zaken, als je bijvoorbeeld in de weg staat... of dat je onder een flatgebouw op tijden... met name super vroeg, zorgers, dat ze gerust van een bloempot naar beneden gooien. De inspectie gaat langs bij bijvoorbeeld distributiecentra en supermarkten om te kijken of aanvullende maatregelen nodig zijn. Uit cijfers van Transport en Logistiek Nederland van vorig jaar... blijkt dat de helft van de vrachtwagenchauffeurs te maken heeft met agressie. Kandidaat -lijsttrekker voor het CDA Henk Bleker... vindt dat zijn partijgenoten elkaar niet moeten blijven bekritiseren... over de samenwerking met de PVV... Bleker reageerde in Pauw en Witteman op de waarschuwing van CDA-prominent Klink. Die zei gisteren dat de kandidaatlijsttrekkers van Haarsma Buma, Spies en Bleker kwetsbaar zijn. Want tegenstanders zullen hen steeds confronteren met hun steun voor de samenwerking met de PVV. Volgens Bleker is iedereen in de partij gelijk nadat de meerderheid op het CDA-congres destijds akkoord ging met de gedoogcoalitie. coalitie. De democratie heeft uh, uiteindelijk besloten, uh, 68%, 32% was de verhouding. En iedereen is voor mij na dat besluit gelijk. De mensen die voor waren en de mensen die tegen waren. En ik vind niet dat, ik nu, dat we elkaar nu nog de maat moeten nemen op dat punt. Henk Bleker. De leider van de Griekse radicaal-linkse partij Syriza heeft de eerste gesprekken gevoerd in zijn poging een regering te formeren. Hij kreeg de opdracht nadat een formatiepoging van de conservatieve partij Nieuwe Democratie na één dag was mislukt. De kans dat het de leider van deze partij wel gaat lukken, lijkt klein. De Italiaanse eigenaar van het, gekap, zei het de cruise cruiseschip Costa Concordia heeft ruim 2 miljoen euro schadevergoeding betaald aan 235 Franse passagiers. De rederij heeft 9000 euro per persoon overgemaakt. De Costa Concordia-kap de half januari bij het eilandje Giglio. 32 opvarenden kwamen om het leven. Met een kleine 200 andere Franse opvarenden was al een regeling getroffen... in rouw waarvoor ze afzien van juridische stappen. En Joram van der Sloot vecht zijn uitlevering aan de VS aan. Hij zit in Peru een straf uit voor de moord op Stephanie Flores. Van der Sloot wordt in Amerika verdacht van afpersing... En zou de moeder van de verdwenen Natalie Holloway, in ruil voor 25.000 dollar... vertellen waar het lichaam van het meisje ligt. De familie betaalde een deel, maar Van der Sloot zou zich niet aan zijn woord hebben gehouden. In de VS krijgt Van der Sloot geen eerlijk proces, zegt zijn advocaat. Hij het als een in de Volgens de statistieken, ik het de, de, en de die, de die in de de advocaat van Joran van der Sloot. Van der Sloot is in Amerika na Osama Bin Laden... de meest gehate man van de Verenigde Staten, zegt die advocaat. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en een buiengebied trekt van zuidwest naar noordoost over het land. Koud is het niet, de temperatuur ligt momenteel rond 14 graden. Overdag blijft het een komen en gaan van buien. Vooral in het zuiden en oosten is daarbij een klap onweer mogelijk. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind en het wordt 15 graden in het noordwesten tot 20 in Limburg. Vanavond draait de wind naar het zuiden en verdwijnen de buien. In de nacht volgt vanuit het westen een nieuw buiengebied. Het wordt een zachte nacht met minima rond 14 graden. Ook morgen is het weerbeeld buig. In de middag kunnen er in de zuidoostenkel van het land zware exemplaren tussen zitten met onweer, hagel en windstoten. Er staat een stevige wind die overdag van zuid naar zuidwest draait. De maxima liggen morgen nog iets hoger dan vandaag... met 18 graden in het noordwesten tot mogelijk 24 graden in Limburg. Daarna gaat de temperatuur flink naar beneden. In het weekend liggen de maxima rond 13 graden. Wel is het overwegend droog met redelijk wat zon. AMB Verkeersinformatie. Het zit wat tegen met de berging van een kapotte vrachtwagen. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. En daarom loopt de file daar maar op. Tussen Beest en Knopend Everdingen staat inmiddels 8 kilometer. De rechterrijstok is namelijk al een tijdje dicht. Het is verstandig om om te rijden. Pak dan vanaf Knopendel de A15 en vervolgens de A27. Dan rijdt u via Gorkum. Op de A4 Den Haag Amsterdam. Ook wat meer vertraging vanochtend. Bij Hoogmade 5 kilometer. Omdat een kapotte auto daar de linkerrijstok blokkeert. Een ongeluk bij de Van Brien.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 Na tien over half acht, goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1-journal. U kunt ons volgen via internet via nos.nl. Bij een vuurgevecht in de Libische hoofdstad Tripoli... viel gisteren één dode en raakte vier mensen gewond. Het vuurgevecht speelde zich af rondom het kantoor... van de Libische interim-premier Alkijp, maar die was niet aanwezig... Volgens getuigen werd het kantoor van de premier aangevallen... door militieleden uit een naburige stad. En zij stuiten op troepen die het kantoor bewaakten. Correspondent Sander van Hoorn. Sander, gewapende schermutselingen zijn bijna schering in inslag. En dat na de euforie, die was na de dood van Gaddafi. Willen die milities ja. geen vrede in het land? Ja, natuurlijk wel, maar uh, op hun voorwaarden. Kijk, iedereen is toch een beetje bang dat ze uiteindelijk al die oliedollars die er wel degelijk zijn in Libië, dat ze die mislopen. En dus zie je dat ze, dat ze eisen stellen. En een aantal milities, eh, na de, uh, de, de gevechten tegen Gaddafi, zag je dat iedereen zijn wapens nog even vasthield. En die moesten uiteindelijk overgedragen worden aan een tijdelijke regering. Nou, niet alle milities hebben dat nog gedaan. En de milities die wapens hebben, die uh, proberen soms hun verhaal te halen. En dit ging om iets. Heel simpels, geld. Die militieleden die zeiden, we hebben nog geld te goed van de regering. En uh, ja, dat zijn ze gaan halen. En omdat ze die wapens nog hadden, hebben ze die meegenomen. En dan heb je al vrij snel een vuurgevecht. Dat klinkt heel ernstig, dat is het natuurlijk ook. Uh, maar het is iets wat je het afgelopen jaar wel vaker hebt zien gebeuren. Dat er uh, ja, conflicten zijn en uh, dat er ook nog wapens zijn. En dat die conflicten dan ook maar meteen met wapens worden uitgevochten. Sander, hier ging het dus om geld en om het houden van wapens. Zijn er ook nog politieke ja. motieven? Ja, in, ja, tuurlijk, er zijn heel veel tegenstellingen in dat land uh, altijd al geweest. En onder Gaddafi zijn die uh, soms met harde hand onderdrukt. En heb je tegenstellingen tussen uh, mensen die uh, geloven, mensen die niet geloven. Tussen jongeren en ouderen. Tussen uh, de mensen die de hele tijd in Libië gewoond hebben. En de mensen die pas na de revolutie zijn teruggekomen. Maar ja, wat je toch nu op dit moment ziet, is dat het het meeste om geld gaat. Uh, een tijdje geleden heb je uh, de oostelijke provincie uh, gezien, waar uh, heel veel olie naar de rijen zitten. Die uh, wilde meer onafhankelijkheid, die wilden meer uh, te zeggen krijgen. En ook dat ging gewoon heel simpel over het verdelen. Wat ik net al zei: van die oliedollars. Ik bedoel, het is in potentie best een rijk land. Uh, en uh, sommige mensen die voelen zich afgesteld, uh, achtergesteld. Uh, die proberen daar uh, uh, goede kaarten op tafel neer te leggen. En dat doen ze soms met wapens. Ja, nou dan is er kennelijk weinig vertrouwen in een centrale regering. Wordt het dan niet heel moeilijk ja. om volgende maand parlementsverkiezingen te houden? Ja, dat kun je je afvragen inderdaad. Hopelijk dat die wapens inmiddels uh, dan zijn ingeleverd. Want wapens bij een stemlokaal, dat gaat uh, vaak niet zo heel erg lekker. Maar je, misschien moet je ook niet al te pessimistisch zijn hoor. Want kijk, je hebt nu een niet gekozen overgangsregering en de hoop van in elk geval heel veel buitenlandse waarnemers is dat als er eenmaal een de democratisch gekozen regering is, dat daar meer vertrouwen in komt, dat dan die milities hun wapens... eindelijk eens een keer allemaal gaan inleveren... dat er dan minder gevochten wordt op straat, met andere woorden... dat cirkeltje wat nu nog altijd een beetje naar beneden draait... dat dat cirkeltje dan naar boven gaat draaien... en dat Libië gewoon een normaal democratisch land kan worden. Laten we het hopen. Sander van Horen, dank je wel. Tijd voor de sport, Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Vanavond de finale in de Europa League. Dat wordt een Spaans onderrondje tussen Bilbao en Madrid. Uh, heb jij ergens nog iets van Nederlandse inbreng ontdekt? Uh, nou, niet, niet uh, echt <lacht> nee, direct Nederlandse indruk. Nee, het is uh, volledig Spaans. En uh, overigens laatst hier Bilbao niet horen dat het een Spaans onder ons oh, is. Nee, het, is natuurlijk. het is Baskeland ja. tegen, ja. tegen uh, Madrid. Uh, want dat Bilbao, dat is wel bijzonder. Uh, heeft ook heel veel Baskische spelers. heeft echt een hele Baskische oorsprong. Het is echt een Baskisch bastion. Spelen prachtig voetbal. Hebben Jorente als de grote man. Falcao is de grote man aan Atletico Madrid zijde. Atletico wil ook nog heel graag voorronde Champions League halen. Dat ja. moeten ze zonder nog proberen in de Spaanse competitie. Maar goed, vanavond is altijd een beetje troostprijs. Uh, het is ook een toernooi eigenlijk wel waar je Nederlandse inbreng op zou hopen. Want in die Champions League zover komen zal ons niet meer lukken. Dus het is toch wel een beetje ons toernooi. Maar goed, het geeft aan. Ik denk overigens niet dat heel veel mensen vanavond allemaal speciaal thuis blijven voor deze wedstrijd. Mm. Het zijn wel twee ploegen die hartstikke leuk gespeeld hebben. En ook bijvoorbeeld Bilbao, Manchester United uitgeschakeld, Schalke 04. Het zijn wel echte voetbalploegen. Het wordt wel een echte finale. En ploegen die ook mooi willen spelen... Um, ik zal maar eens geen voorspelling doen, maar ik zal, maar, ik zal wel de sympathie idee... Ik spreek mijn sympathie weer eens uit. Ik, ik hoop dat Bilbao vanavond na 28 jaar weer zo'n mooi succes gaat. Dan dus ga je dat het zo mijn... aan doen? Nee, nee, nee, niet voortaan. De, de, deze ene keer vraag ik permissie en uh, dan dus spreek ik mijn favoriet uit. Oké. Okay. Hey, even naar het hockey. Uh, voor de derde ja. keer een hockeycoach in de hoofdklasse op staande ja. voet ontslagen. Wat is toch onrustig in de hockeywereld? Ja, dat was ooit een hele brave, uh, keurige sport waarin iedereen een beetje glimlachte om dit soort verschijtselen. Om... In andere sporten heel lang geleden. Maar nu, ja, het geld heeft zijn intrede gedaan. De sponsoring. Men wil allemaal... We hebben heel gedoe rond de Bondscoach gehad. Eijkman, de coach van Den Bosch, werd ontslagen. Oldmans nam zelf ontslag. En gisteren een dagje voor de play-off halve finale. Dave Smolenaars, de coach van Bloemendaal, ontslagen. ging moeizaam met Bloemendaal. Maar dan nog, zou je denken, een dag voor de play-offs. Het is een bijzondere wereld aan het worden... waarin blijkbaar de belangen ook groter, groter en groter worden. Men hult zich ook in stilzwijgen en nevelen. Doet er allemaal heel ja, raar over eigenlijk... En uh, ja, als hockey zijn best aan het doen is om een echte grote sport te worden... dan lukt het ze wel, want uh, het ene conflict na het andere rolt over ons uit. En de aandacht is ervoor. Maar vanavond maar gewoon naar hockey kijken, de halve finale play -off. Maar opmerkelijk is het wel. Een kwart van de hoofdklasse coaches dit jaar op straat wordt vast vervolgd. Denk ik ook. Tom van Heek, dank je Extreem rechts gaat uh, een factor van betekenis worden in de Griekse politiek. Gaat u zo meer over horen. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, René Passet. Het leek een gevalletje lekker band, Marcel, op de A2 bij Knopend Everdingen. Maar ehm. die vrachtwagen staat er nog steeds, want er is toch wat meer aan de hand. Ze krijgen hem niet weg. Het is een vervelende plek in de ochtendspits. Van Den Bosch naar Utrecht op de A2 is de file gegroeid tot uh, 10 kilometer. De ellende begint al bij de afrit Gelder-Malsen. En bij Knopend Everdingen is de rechter rijst ook nog steeds dicht. Omrijden dus, Nou, dat kan via Gorkum over de A15 en de A27. Maar die keuze moet u dan wel maken bij Knoop en Delp. Ook de file op de A9 groeit gestaag van Alkmaar naar Amstelveen. Vanwege werkzaamheden op een uh, provinciale weg die naast de A9 ligt. Het verkeer kan uh, daardoor niet gebruik maken van uh, de sluiproute. En het is ook wat lastig om de snelweg te verlaten. Er staat bij Knoppen Draasdorp 9 kilometer file inmiddels. Ten slotte Rotterdam, daar een opvallende file op de A16 vanuit Breda. Bij de Van Brinoorbrug een ongeluk met een paar auto's. Er zat 7 kilometer file achter. En bij het is de rechterrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen... En Marcel Oosten. Grote politieke onduidelijkheid in Griekenland... na de verkiezingen van zondag. Partijleider Tsipras van Syriza is aan zet. En hij heeft nog uh, ongeveer twee dagen de tijd... om een linkse coalitie te vormen. Hij staat open voor gesprekken met alle partijen, heeft hij gezegd... behalve met de extreemrechtse Gouden Dageraad, die zondag 7% van de stemmen kreeg. Uh, historicus Kees Klok is net terug uit Griekenland. Meneer Klok, goedemorgen. Welkom in de uitzending. Goedemorgen. Um, als de Griekse neonaties zo genegeerd worden door de politiek... wat denk u, wat zal hun reactie dan zijn? Ja, dat is moeilijk te voorspellen. Het is natuurlijk eerder een criminele beweging dan een politieke partij. Het zijn mensen die uh, Molotovcocktails in zoeterens gooien... waar uh, illegale immigranten verwacht worden en dergelijke. Het zijn mensen die tot alles in staat zijn. Tot nu toe was het een, uh, een splintergroepje... En je moet nog maar afwachten wat het, uh, wat het gaat worden. Uh, ze hebben nu de kiesdrempel gehaald met 7 En dat is iets waar je je wel zorgen over moet maken. Maar waar je ook niet over in paniek moet raken. Want er zijn natuurlijk heel veel Grieken die eigenlijk niet die ideeën van die uh, Christi Afgi, uh, die Guldendageraad aanhangen. Maar die uit pure boosheid, frustratie uh, en, en dan uit een zekere onnadenkendheid in hun woede op die club hebben gestemd. Mm -hmm. Maar is negeren dan de beste tactiek? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel zo weinig mogelijk aandacht aan besteden. En eh, hopen dat eh, bij de, de persconferentie die dus maandag door die leider van die club gehouden is, waarbij de aanwezige journalisten op eh, ja, nazi-toon bevolen werd om te gaan staan omdat de leider binnenkwam. Uh, wat één wat journaliste dus niet deed. En die werd er ook meteen uitgegooid. En niet zo lang daarna is de rest, naar ik mij heb laten vertellen, ook vertrokken. Daar heeft die man ook een bijzondere slechte indruk gemaakt. We mogen van geluk spreken dat die, die leider dat, dat niet echt een charismatische figuur is. Het is meer, ja, Mensen zullen zich misschien nog meneer Jan Maat herinneren. Dat was toch meer een zielige figuur dan een charismatische figuur. En dat, dat is ook de indruk die deze man op de televisie maakte. Dus eh, laten we hopen dat veel Grieken tot inkeer komen... En, en zeggen, ja, we hebben natuurlijk echt wel op een echte gek gestemd. Zij het een gevaarlijke gek. Ja, we hebben het over meneer Mihalo Liakos. Eh, maar, meneer Klok... Eh, uh, die reputatie is natuurlijk bij de Grieken bekend. Toch heeft 7% daarop gestemd. Hebben ze toch niet iets gedaan uh, dat de mensen enigszins in, in ze doet geloven? Nou, wat natuurlijk het misleidende is... die club die, uh, die, die gaat dus in, de, in de, ja, zeg maar de, de no go areas van Athene... die er helaas wel bestaan. De arme wijken. Ja, waar heel veel illegale immigranten en dergelijke wonen. En, en, en daar, daar, daar zijn... Daar zijn ze dan bezig. bijvoorbeeld en Dan begeleiden ze een oud vrouwtje naar de, naar de pinautomaat. En ze brengen eens een, een, een mandje tomaten bij een, bij een arm Grieks echtpaar Een beetje sociaal werk doen ze dan. Ja, nou een beetje zowat in de nazi-propaganda in de jaren dertig. Adolf Hitler was dol op honden en kleine kinderen. En dat vertedert de mensen. Maar dat is natuurlijk niet het beeld van uh, wat, ze, wat ze in werkelijkheid zijn. Want hè, de, het zijn de mensen die een uh, pak staan. Die het s avonds s'avonds la, laat over straat door die wijze. Loopt is flink te grazen, nemen. Je hoort al, al jaren hoor je van, van, van racistisch geweld eh, in Athene, wat, wat eigenlijk voornamelijk uit, uit, die, uit die hoek komt. Ja. Maar goed, vinden zij um, niet steeds meer een voedingsbodem door de toename van werkloosheid, armoede, geweld, criminaliteit? Ze vinden nou, daardoor wel steeds meer gehoor, kan ik mij voorstellen, in onder ja, andere Athene. Ja, maar dat geldt natuurlijk voor links en voor rechts. Je ziet dat onder druk van de economische crisis... En van de, he, de, de, de, de, de ellende die daardoor ontstaat. dat er een radicalisering optreedt. En dan zie je dat er dus stemmen trekken naar links. He, Syriza en de Koukoué, de, de communisten. Mm -hmm. En je ziet dat de stemmen uh, trekken naar rechts. He, en uh, het is eigenlijk een, een, het is wel het griezelige in zover. Dat is ook een ontwikkeling die je, die, die je hebt gezien in de jaren 30. Je wil zonder de economische crisis van 1929. Uh, zou de, de snelle opkomst van de nazi's in Duitsland... en ook de groei in die tijd van de communistische partij in Duitsland... niet zo'n vlucht hebben genomen. En dat is een, een, een ontwikkeling die je nu toch min of meer weer ziet. Mm -hmm. Maar hebben zij dan ook buiten de hoofdstad invloed? Ziet u dat? Ja, kijk, dat, dat, het is natuurlijk de, de grootste problemen in Griekenland, spelen zich in Athene af, want ja, daar woont ook de helft van de Grieken, en het, het waterhoofd van Griekenland, zeg maar. Maar je krijgt natuurlijk ook, je hebt ook dat soort groepjes in andere grote steden, manifesteert zich dat, dat nog niet zo uh, akelig als in Athene zelf. Maar onder de paraplu van Gouden Dagenraad, of als een andere beweging? Nee, je hebt, je, ik, ik was een paar weken geleden was ik op Skiros, een afgelegen zeer heel mooi eiland, en daar liep ik te wandelen en dan heb je midden in. In, in, de, in de eenzaamheid heb je zo'n zo zo muur en daar staat dan Grieci afgi op. En dan mag je hopen dat het een domme plaatselijke puber is die dat erop gespoten heeft. Maar he, ze maken wel degelijk ook uh, in, in, in dat soort afgelegen orde uh, propaganda. En zeker ook bij mij in Thessaloniki, daar, uh, daar zijn ze ook wel actief. Uh, ja. wat, uh, helaas. Ja. Maar u noemt het toch een splinterpartij en uh, zo groot dankzij de proteststemmen. Aan de andere kant, uh, extreemrechts heeft natuurlijk wel een geschiedenis in Griekenland. Ja, 67-74 en... tijdens militaire groente. Ja. Nou, Belangrijke rol gespeeld. Is, is dat toch door blijven sluimeren? En komt dat nu omhoog? Ruiken ja, die de is, kans? Er is altijd een, een, een, een extreemrechtse element geweest in die Griekse samenleving. En de, die, dat speelde ook al een rol in de, in de Tweede Wereldoorlog, ja. in, in de Burgeroorlog. En zeker ook in de Grunta-tijd. Toen kregen die, die mensen weer hun kans. En, en dat. Er is altijd een stroming aanwezig geweest. Zoals er ook aan de extreem linkse kant, altijd, de, ja, wat zich dan de anarchisten noemt, de stroming aanwezig is geweest die, die geweld niet schuld. Griekenland heeft een, een heeft een ontzettend leuke kant. De, de, de gastvrijheid, de openheid van de mensen. Maar er zit ook heel veel geweld in die samenleving. Historicus Kees Klok, hartelijk dank voor uw analyse over de Gouden Dagenraad. Goedemorgen. Graag gedaan. Acht minuten voor acht is het. Wij gaan gauw naar Myno Remmers. Benieuwd of hij nog altijd in de kelder van het concertgebouw staat, Maino? Nee, we zijn nu op het podium van een hele lege kleine zaal. En we gaan even iets bijzonders laten horen. Let op, hè. Ja. Gregor Horsch kan vertellen wat we hebben gehoord. Uh, dit was een klein fragmentje uit een muziekstuk... wat deze week gaat bij ons uh, op het podium in de Grote Zaal... bij het Concertgebouw Orkest. We spelen van Richard Strauss uh, uh, drie werken... en waaronder dit uh, fragmentje onderdeel van Metamorfosen... een stuk wat hij aan het eind van zijn leven heeft geschreven... voor 23 solo-strijkers. Dus het is dus een stuk wat je niet zo gauw hoort... En ook wij hebben allemaal taken die we normaal gesproken niet hebben. We spelen niet in koor, maar we spelen, iedereen speelt een individuele stem. Net als dat bijvoorbeeld onze blazers eigenlijk elke week doen. Allemaal ieder een eigen stuk. Het wordt een muzikale uitdaging. Volgend jaar voor het Koninklijke Concertgebouw Orkest een wereldtournee de hele wereld over met alle instrumenten. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Trouw meldt vanmorgen dat prins Klaus, prins Bernhard en prinses Juliana via een postuum doopsel lid gemaakt zijn van de kerk van de Mormonen. Bij de Mormonen kan iemand na zijn dood plaatsvervangend gedoopt worden. Meestal gaat het om familieleden van een lid van de kerk, maar soms worden ook anderen gedoopt. Daar heeft de kerk dan wel genealogische informatie voor nodig... uit de archieven van de burgerlijke stand. Met dat doel biedt ze archieven in de hele wereld aan... om hun collecties gratis in te scannen. Alle provinciale archieven in Nederland hebben ook zo'n aanbod gehad. Die zijn daar niet allemaal op ingegaan. Volgens de Telegraaf worden verdachten van wie foto's op internet of op billboards worden getoond... mogelijk lager gestraft dan wanneer dat niet was gebeurd. De krant verwijst naar een uitspraak van de politierechter. Die gaf enkele verdachten in september van het Maasgebouw in Rotterdam die ze wilde bestormen, een lagere straf dan was geëist. En dat deed hij omdat hij vond dat de privacy van de gedachten... verdachten geschonden was met het tonen van foto's in de stad. Het Nederlands Dagblad meldt dat de IND voortaan advies krijgt... van de protestantse kerk in Nederland. Het gaat dan om de beoordeling van bekeringsverhalen van Iraniërs. De IND gelooft Iraniërs die zeggen tot het christendom bekeerd te zijn... en die daarom niet terug willen naar Iran, niet altijd. De PKN moet de IND helpen... Dus dat is dan de Protestantse Kerk in Nederland die in D helpen de bekeringsverhalen op waarde te schatten. En een hardloper in Londen heeft een hartaanval overleefd dankzij Dustin Hoffman, wel de BBC. Een Amerikaanse acteur kwam langsgelopen toen een 27-jarige advocaat instortte tijdens het rennen in Hyde Park. Toen de man later hoorde dat Hoffman de hulpdiensten erbij had geroepen, geloofde hij het niet. People asked me oh, who, who saved you En um, I was told um, it was Dustin Hoffman en uh was incredible. But no, it wasn't a joke. En volgens de ambulance medewerkers reageerde Hoffman kalm en berekend. He gave me a full account of what he'd seen with this jogger. He was totally cool and calm and collected and gave me a brilliant sort of handover voor this patient. De advocaat is trouwens inmiddels weer op de been. Wel heeft hij een pacemaker gekregen. Na negen uur hoort u meer over geweld tegen chauffeurs, vrachtwagenchauffeurs. En hoort u ook wat de Arbeidsinspectie eraan wil gaan doen? We spreken met de directeur van de inspectie, Marga Zuber.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 Prospect voor duurzame klantrelatie met CRM-software van Archie. Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinzeel. Bruinzeelparket.nl slash Monta. Omdat ik multiple sclerose heb, ervaar ik dagelijks wat deze ziekte met je doet. MS sloopt je zenuwen, waardoor je vaak vermoeid bent... en steeds moeilijker kunt lopen, zien en voelen. Mijn hoop is gevestigd op onderzoek, want daarin ligt de oplossing... Stichting MS Research financiert dit onderzoek. Steun daarom MS Research. Giro 6989. Ik ben Maarten Schikker. Centraal Beheer Agmea is er voor ondernemers zoals u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 Overtuigend presenteren of voor de vuistwegspeechen. Leer met de training Spreken in het openbaar. Kijk op Spreek.nl. Dat is Spreek.nl. Van Pieter Vrijters. Dit is Radio 1.